Mark Ampersen met het NOS Journaal. In Barcelona protesteren enkele duizenden Catalaanse separatisten... tegen een bezoek van de Spaanse koning. Die is in Barcelona voor de uitreiking van prijzen voor jonge talenten. De demonstranten blokkeren wegen en steken foto's van de koning in brand. Het congrescentrum waar de prijsuitreikingen zijn... wordt door de politie zwaar beveiligd. Op een andere plek in Barcelona wordt door zo'n 100 mensen... een betoging gehouden voor de Spaanse koning. De politie heeft de zuidelijke boerenorganisatie ZLTO gewaarschuwd... dat er deze week mogelijk weer een actie komt van dierenactivisten, meldt Omroep Brabant. De politie wil niet bevestigen dat er is gewaarschuwd. In mei bezetten dierenactivisten de stal van een boer in Bokstel. Zij moeten woensdag voor de rechter komen... en dat wordt mogelijk aangegrepen voor een nieuwe actie. Boeren wordt geadviseerd alert te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen... bijvoorbeeld door hun stal op slot te doen. De Amerikaanse oud-ambassadeur in Oekraïne is door Oekraïners gewaarschuwd voor Trumps advocaat en andere Trump-aanhangers. Marie Jovanovic verklaarde dat in het Huis van Afgevaardigden, waar ze werd ondervraagd vanwege de afzettingsprocedure tegen Trump. Volgens de oud-ambassadeur was ze te kritisch over Trump en werd ze systematisch zwart gemaakt voordat ze uit Oekraïne werd teruggeroepen. Trump ligt onder vuur, omdat hij de Oekraïnse president onder druk zou hebben gezet om zijn democratische tegenstander Biden in discrediet te brengen. Twee Gelderse voetbalclubs halen reclameborden van koffieshops weg. Aanleiding is een uitzending van Nieuwsuur. Daarin werd duidelijk dat koffieshops wel geld mogen steken in clubs... maar niet op een manier die zichtbaar is. De clubs waar het om gaat zijn de Paasberg uit Arnhem en MEC07 uit Maurik. Bij de Paasberg worden de shirts voorlopig afgeplakt... omdat er geen geld is voor nieuwe. Het weer, vanavond en vannacht mogelijk wat regen... en in opklaringen kans op mist...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 Het liedje gaat over een Schotse reis. En daar uh, kwam zij op een gegeven moment een uh, plaatsje in. En daar waren alleen maar rotondes. En toen was het liedje eigenlijk min of meer geboren. R Roundabout Town van Fabiana Dammers. Daar begonnen we deze 31 oktober mee. Geen live muziek. Welkom bij Alternative FM. En het is toch wel eventjes. Helemaal alleen in deze studio. Maar misschien dat er straks nog wel wat versterking komt... in de vorm van één tegenneut. Dus dat uh, kunnen we dan ook nog wel een beetje stellen. Maar goed, uh, dat, uh, uh, zover is het nog niet. Wel heel veel uh, muziek in deze uitzending. Dus we gaan daar ook uh, gewoon dapper mee verder. En niet zomaar, want uh, als het goed is... is gisteren... Ik zei al, uh, vandaag stond het er eigenlijk op. Maar uh, gisteren heeft hij het uh, gepresenteerd. Ik ben gewoon een dag in de war. Het is... Uh, de, de 31ste. Maar gisteren heeft... Oleska uh, Pollock uh, zijn album... gepresenteerd Decent. Staat, uh, staat er alleen nog niet op, heb ik uh, al gemerkt. Maar dat, uh, dat zal uh, toch wel... eerdaags wel gaan gebeuren. Uh, gepresenteerd in de OT301. En dit was die laatste single... die hij uit heeft uh, gebracht. En dat nummer dat heet So Bad. love to what love does he accidentally said oh my watch just dated I'm on time in so many ways oh. he always corrects me up with shit like this hanging like row SS and so six but this vibe of tonight is feeling different new. seen in his eyes he can feel it too I'm thinking invaded right, all my headroom if I wanna be bold I got There's a voice in my head that says I have to. For this moment, it's easy. Not oh, that it, the stars are right above. the pressure of the feeling. Reliquids miserable to form a solution. Chicken loaded, it leads to confusion. Oh. My soul is trapped inside, it needs to be free. guess my ambiguity got the best on me. He knows exactly how I feel. I can say If I wanna be bold I gotta action there's a voice in my head says I have heeft nog een prijs weten te winnen bij het uh, muziek, uh, muzikale festijn van de grote prijs van Rotterdam. Een Sena popprijs, zoals die uh, wordt uh, omgedoopt. En daar uh, viel zij in de categorie bands in de prijzen. En ik heb het over Elineman met Czit. Uh, dit jaar uitgebracht een EP. Uh, daarvoor hoorden we So Bad van Alaska Pollock. En ik uh, zei uh, mooi op uh, Facebook dat hij vanavond dat zou presenteren. Nee, dat heeft hij al gedaan, namelijk gisteravond in de OT 301. En dat is een plek waar regelmatig bands hun nieuwe werk presenteren. Het is meestal de indie scene die zich daar presenteert. En Alaska Pollock heeft dat gisteren gedaan. En eerder deed dat ook de dames van Dakota. Die hebben dat ook al een keer gedaan. Ik geloof dat dat begin van dit jaar is geweest... Dat ...zij ook daar hun album hebben gepresenteerd. Wie dat nog moet doen... ...is Dandelion. En vorige week heb ik nog, uh, nog iets uh, gedraaid... ...dat wat bleek dan de oude single te zijn. En inmiddels hebben ze gewoon heel stiekem... ...al, al twee weken al deze single uh, staan. Deal With Dying. En die komt natuurlijk van het album... ...Like Up, Belka, Strelka... ...die ze dus 8 november... ...in Paradiso Amsterdam gaan presenteren. De nieuwe single dus... On the coastline With a bluesy sway When the dust settles On my back, backhand I've lost the way I can't wait till I'm home And I finally find the guts gutsy day And we. Back home, it may be a while ago, but we still can make this world. 5 september waren ze hier te gast bij ons Lake Michigan: eh, twee personen, want de band bestaat uit meerdere mensen. Vijf stuks uh, geloof ik, maar uh, Daphne en Koen waren hier toen aanwezig. En Koen, uh, die woont nog wel in Zandvoort. Maar of dat uh, nog blijft, dat is nog maar zeer de vraag. Want uh, ja, ze zijn op zoek naar woonruimte en dat zou zomaar ook buiten Zandvoort kunnen zijn. Maar goed, dat uh, moeten we maar afwachten. Dus er zit nog een klein beetje een Zandvoortsteentje aan Lake Michigan... Uh, over Zandvoortse muzikanten gesproken. Straks in twee uur hebben we ook nog een uh, muzikante. En uh, dat is een inderdaad muzikante. Dan verklap ik al iets. En dat is Wendy Moore. Want uh, die heeft al aangekondigd dat de EP onderweg is. Dus ja, dan uh, kunnen we er ook niet uh, geheimzinnige doekjes over op uh, gaan lopen winnen. Want dan uh, is het ook tijd om daar wat aandacht aan te besteden. En. De enige single die we hebben is natuurlijk So Over Fake Friends. Maar die dateert alweer van maart van dit jaar. Dus dat is al een lange tijd geleden. Dat is al dik en een half jaar terug. Maar goed, uh, waarschijnlijk heeft Wendy de tijd ervoor genomen... om uh, de muziek uh, tot zich uh, te nemen en te maken. En ja, geef uh, iemand daar eens ongelijk in. Va Vaak is het ook zo dat uh, muzikanten die de tijd nemen... ook uh, ja, dat het kwalitatief ook er wel aan af te horen is. Um, nou zeg ik niet dat het, uh, dat het ook bij, uh, bij alle muzikanten zo is. Maar goed, uh, bij de meesten werkt dat zo wel. Um, deze man, die hebben wij ook ooit hier in de studio gehad, is een zoon. Van een radiomaker, Giel van Praag. Maarten van Praag, daar heb ik het over. En uh, ja, hij is hier in, ik denk ergens rond 2014, 2015 uh, geweest in deze studio. Maar uh, ik lees uh, toch weer op volle geluiden, want hij heeft uh, een nieuw album uh, klaar liggen. En dat album dat moet binnenkort ook het levenslicht uh, gaan zien. Eén van de nummers die, die uh, daar op zou moeten komen staan is uh, dit nummer en dat heet Young Hearts. We are, we are, young hearts, young hearts. I'm just a stereotype, This is what you said and it kills you. Life's just copy and paste, that's what it all boils down to. You woke up last night cause you fell out of bed. Just to clear your head Cause you know Cause you feel this is not your life Raise your hands now Raise your hands now een clip bijgemaakt bij deze uh, instrumentaal uh, juweeltje. Uh, hij kondigde al eigenlijk aan van het is een beetje vrije geluiden bij Altehunders. Uh, Marnix Ducrook, we kennen hem van The Last Wave, die heeft uh, dit instrumentaaltje gemaakt. Een, uh, een beetje Flamengo-achtig uh, instrumentaal uh, ja, instrumentaal nummer. Si tu mi die uh, heet hij. Hij zou zo kunnen passen in dat uh, programma wat Benno Veuge ooit heeft uh, gemaakt. Uh, dat dat uh, ding, dat programma. Peaceful Radio. Ik weet niet of het nog bestaat. Maar uh, één ding weet ik wel van Marnix: is dat hij een ontzettende fan is van dit. Ja, waarom doe ik dat? Nou, dat heeft alles te maken omdat die Marnix natuurlijk zelf een autosportfanaat is. De last wave heeft pole position uitgebracht. Maar ik heb ook nog wel heet nieuws, want voordat die jongens van de zaterdagploeg daarmee aan de haal gaat... Ik zie iemand heel bedenkelijk kijken, maar goed, dat maakt niet uit... Ja. Want ik dacht dat jij de Zaterdagploeg tegenwoordig nee, was. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is, dat is uh, AJ en Rob. Die zijn er weer terug. Maar goed, ik, uh, ja. ga, nog wel, ik ga nog wel iets uh, even vertellen over het uh, laatste Formule 1-nieuws. Want die stellen een budgetplafond in. En uh, die willen het inhalen makkelijker maken. Dus uh, als wij de Grand Prix in 2021, dus niet die van het komend jaar, maar van het jaar erop betekent dat uh, elk uh, renstal maar 157 miljoen euro uh, mag gaan uitgeven. Of tenminste eerst 175 miljoen, daarna 157 miljoen. En dat uh, is alles om uh, de kleinere teams ook in staat te kunnen stellen om misschien voor de prijzen te kunnen gaan. Dat is uh, de reden. Uh, dan is er natuurlijk ook... Uh, ja, we hebben, we hebben ook plannen om een Formule 1 uh, uitzending te gaan maken bij, uh, bij ZFM Zandvoort. Dus ik neem nu al alvast even het nodige voorschot uh, daar uh, op. Um, deze week ook uh, uitspraken van de rechter geweest als het gaat om uh, de rugstreep padden en de zandhagen. Dus, uh, de rechter ging niet mee in de redenering bij de kortgediend die enkele milieugroeperingen en natuur... Organisaties hadden aangespannen van ja, het uh, leefgebied van deze beesten zou enigszins verstoord uh, raken. Maar de rechter deelde die mening in ieder geval niet. En dat betekent dus dat er uh, gewoon gewerkt mag worden tot morgen. Want ja, morgen is er nog een uitspraak uh, te verwachten. En dat gaat alles over uh, de stikstofdepositie. Want uh, dat is natuurlijk uh, zoals bekend een heet hangijzer. En die uh, zaak is aanhangig gemaakt... door Mobilization for Environment. Uh, dat is de club van Johan Vollebroek. Uh, die heeft eerder het al bij uh, de Raad van State gedaan... Uh, weten te krijgen dat uh, daar het uh, nodig al over te doen is. Het hele land is een beetje op slot. Uh, door, uh, door de stikstof. Uh, eerst hebben we boze boeren op het Malieveld gehad. En nu hebben we boze bouwvakkers op het Malieveld uh, gehad. Dus ja, het schiet op. Uh, en ik weet niet uh, hoe het uh, is als je in een... Uh, ja, uh, familielid hebt uh, die in de bouw uh, is. Wij hebben er ook uh, bij de techniek hier uh, iemand rondlopen die enigszins gerelateerd is aan de bouw. Dus uh, ja, het uh, kan uh, zomaar betekenen dat je wat, uh, wat centjes moet uh, missen de, de komende tijd. Heeft alles met die uh, formale duide regelgeving te maken uit uh, Den Haag. Maar goed uh, het is uh, niet anders. Gaan gewoon weer terug naar de muziek mensen. Want uh, de, het was eigenlijk een uh, beetje uh, heel leuk uh, bedoeld. Als bruggetje van Marnix. Die krook, net als ik, een autosportfan in hart nieren. Dus had ik het naar aanleiding om ze weer even lekker die anthem er even doorheen te gooien. Wolf and Moon. Ook een groepje uh, die geweest is. Twee uh, mensen, een dame en een heer. Uh, de een komt uit Duitsland en de heer komt uit Nederland. En ze zijn hier geweest en dit is het laatste wat ze hebben gemaakt. Situations heet het laatste werk. Hold your temper down. The De nummers die ze vorige week hier ook uh, heeft uh, gespeeld in, uh, bij ons in de studio. Borka Bolog heette zij en het nummer dat heet Hello. Uh, Wolver Moon was veel eerder uh, bij ons. Die uh, was, geloof ik, ergens uh, begin van oktober uh, bij ons uh, te gast. En dat was met Situations, de laatste single uh, die we hebben gekregen van ze. Maar uh, ze zullen ongetwijfeld wel met nieuw materiaal uh, zijn gekomen. Want ook deze week was het ook voor hun een presentatie van het uh, materiaal. Dat hebben ze in Sinetol gedaan. Uh, 29 oktober als ik het uh, wel heb meegekregen. Dus dat is afgelopen dinsdag geweest. En deze man heeft dat ook gedaan op 6 oktober. Dat was ook alweer een tijdje terug. Dat was het begin van deze maand alweer. Maar we zijn alweer aan het eind. En dat is uh, Marvin Day met zijn lofzang...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 Pretty bound We was uh, The Garden van Chloe. En daarvoor hoorden we natuurlijk Sweet Lake City... van onze vriend uh, Marvin Day. Uh, en uh, zo uh, zat ik even met uh, collega... en misschien ook wel vriend Marcus van Dam. Want die is inmiddels uh, al wel uh, geruime tijd alweer aangeschoven hier. Uh, hadden we een beetje een uh, huismannenvraag. Uh, want ja, uh, Marcus gaat uh, toch ook uh, zeer uh, binnen afzienbare tijd... toch op zichzelf. Ja. ja. Maar dan is de vraag, beste kerel: beste Wat ik ga, ga nog eten. Ja, wat ja. Ga, je dan, uh, ga je dan doen? Wat ga je dan uh, klaarmaken? Uh, nou ja, zoals ik zei: uh, één avond mag nog uh, thuis gegeten worden. <laughs> Daar maak ik dankbaar gebruik van. Ja. Uh, ja. Dan kan je natuurlijk nog op brood leven. En ik wees jou net op een ander leuk... Uh, ja, ik zag leuk. het! Uitgekookt.nl uh, ja, ja. ja, dat is uh, zeg maar Marley's Spoon voor de mensen die ook niet zelf willen koken. Ja. Dan krijg je gewoon de doos met alles, zeg maar... Uh, nou, ja, Kalt en klaar, je hoeft alleen nog op te warmen. Ja, ja, ja nou, dat, uh, dat heb ik ook een beetje gedaan, uh, uh, gisteren en vandaag. Gisteren heb ik de, de pasta uh, gemaakt met uh, de, de desbetreffende bolognese saus die, die erbij hoort. Ja, en dan heb je zoveel over. Dan denk je, daar kun je wel twee dagen van eten. Dus dan uh, gooi je die andere <laughs> helft. Uh, gooi je dan even. En dat is lekker makkelijk. Want ja, als ik uh, zo'n bezige bij op donderdag ben... dan hoef ik alleen mijn prakkie op te warmen en uh, klaar. Ja, ik vermoed wel dat ik uh, een aantal <laughs> dagen heb... waar ik gewoon geen tijd heb om te eten. Dus uh, dat is ook lekker makkelijk. Ja. Ja. En, ik, nee joh, ik heb al middag gegeten. Wat doe je ik, ik, ik met bij? Ik, ik raad je aan om uh, bijvoorbeeld de appelstandpot. want die kun je voor twee dagen maken... En dan heb je één dag wat je het moet maken. Dan moet je er even tijd in stoppen. En die andere helft, die kan je dan in een pannetje stoppen. In de koelkast. En dat is alleen maar een kwestie van opwarmen en klaar. Ja, ja, ja. ja. Snap je? Goed. Uh, ik heb even. Uh, <laughs> ja, dat is uh, heet bliksem. Heet dat uh, met een mooi woord. Goed, we hebben er nog eentje te gaan. En dat is uh, I Took Your Name van uh, nou, uh, Chris van der Ploeg. Daar die schuilt daarachter. En die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur. En het nummer Dat heet Half Speed. outside Always been looking for a place to hide Armed to the teeth What if this only was a dream